1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Anti-kerndemonstratie op de Dam. Twitterende Drentse politiechef vertrekt naar Friesland. De politie houdt een passantenonderzoek in Alfa aan de Rijn. Het weer in het noorden, toenemende bewolking en kans op wat regen. Elders zon en wolkenvelden. Vooral in Limburg nog lang vrij zonnig. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten. Morgen vrij zonnig, met land in maart een kleine kans op een bui. Het wordt dan 13 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Op de Dam in Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland. En daarbij in Amsterdam is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, er worden duizenden mensen verwacht. Zijn ze er al? Nou, er zijn er in ieder geval uh, meer dan duizend op dit moment. Het moet nog beginnen hier. Uh, rond 1 uur zou de aftrap zijn. Uh, ja, het is een vol programma wat ze vanmiddag doen. Een, uh, een demonstratie dus tegen de bouw van een tweede kern kerncentrale... Uh, GroenLinks uh, die, die organiseert mede, de Partij van de Arbeid, SP, Borsselen, TweeNee, uh, Greenpeace, veel organisaties die in korte tijd op deze demonstratie hebben georganiseerd. Op internet hebben ze al uh, 70.000 handtekeningen verzameld tegen die bouw van een uh, tweede centrale. En hier wordt ook stilgestaan. Natuurlijk bij de slachtoffers uh, van de kernramp in uh, Fukushima. Het zijn grote Japanse drums op het podium. Heel veel ballonnen in de lucht hier van de diverse partijen. Grote groene, rode en uh, witte ballonnen die ze omhoog houden. En dit is de aftrap van een hele serie demonstraties. Ik heb het net laten vertellen door iemand van Greenpeace... dat we bijvoorbeeld op 21 april, als er een uh, algemene overleg is in de Tweede Kamer over kernenergie er ook weer een actie zal zijn. En zo staan er tot 2014, wanneer het definitieve besluit valt... over die tweede kerncentrale, allerlei acties en ook geheime acties... waar ze nog niets over willen zeggen, gepland. En dit is dan het begin van de actie. Schoon genoeg van kernenergie. Want dat is het motto dat ze hier gebruiken. Ja, Waar, waar zijn de demonstranten bang voor eigenlijk? Nou goed, de bekende argumenten van de tegenstanders ze zeggen... van een nieuwe centrale zorgt voor minstens 40 jaar vervuilende energie. En dan hebben we het nog niet eens over het afval, zeggen ze. Want dat is dan 100.000 jaar nog radioactief. De ontwikkeling van kernenergie, die staat de ontwikkeling van andere energievormen in de weg. Er zijn voldoende alternatieven, zoals zonne-energie, wind en water. En we hebben kernenergie, zeggen ze, helemaal niet nodig... Uh, want als wij een tweede kerncentrale gaan bouwen... dan uh, gaan we die energie vervolgens exporteren. Dus uh, allemaal redenen voor deze demonstrant om hier aanwezig te zijn, Amsterdam. Uh, Oké. Okay. Jeroen de Jager, we spreken je later weer in Amsterdam. Alp-districtchef Gerda Dijksman van de politie in Zuidwest-Drenthe... gaat aan de slag bij de politie Friesland. Dijksman kwam vorig jaar in opspraak na het versturen van enkele Twitterberichten. Zo schreef ze over twee doden in Meppel dat het vast om huiselijk geweld ging... en achteraf bleek dat ze waren omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. Dijksman kreeg daarop een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar. Wat Dijksman precies gaat doen bij de politie Friesland is nog onduidelijk.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 Het ministerie van Defensie wist ervan en heeft er weinig tegen gedaan. Defensie heeft een bericht daarover in de Volkskrant bevestigd. Een aantal keren is wel onderkend dat er een schijn van belangenverstrengeling was, maar daar is verder ook weinig mee gedaan. Volgens een woordvoerder betreurt minister Hille de gang van zaken. Kort geleden kreeg de bewindsman het al zwaar te verduren door twee andere kwesties. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong.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 In de Servische hoofdstad Zagreb zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat de regering vertrekt en dat er vervroegde verkiezingen komen. Correspondent David Jan Godvra. Uh, David Jan, een paar weken geleden gingen al zo'n 50.000 mensen de straat op. Uh, is de opkomst net zo groot nu? Ja, ik... Dat er, dat er hier zo ongeveer uh, evenveel mensen zijn als een paar weken geleden. En die tienduizenden mensen die staan voor het, uh, voor het parlementsgebouw hier in het centrum van, uh, van Belgedoe overigens. Uh, voor wat ze noemen de dag voor de verandering. Uh, georganiseerd door de grootste oppositiepartij. Uh, de leider van die partij die heeft gezegd dat hij vandaag een aanbod zal doen aan de zittende regering. Uh, een, een, een aanbod dat die regering niet zou kunnen weigeren. Wat het is dat moet zometeen nog blijken. Die uh, oppositieleider heeft overigens al gesproken gesproken met de leider van de regering, Boris Tadic. Uh, die heeft gezegd dat er geen vervroegde verkiezingen uh, komen. Maar we zullen dus moeten afwachten wat het aanbod is... en wat daar vervolgens weer de reactie van, uh, van de regering op zal zijn. Ja, David-Jan, waarom willen de demonstranten eigenlijk dat de regering vertrekt? Nou ja, er heerst hier in, in Servië een, een, een algemeen gevoel van, uh, van ontevredenheid, van teleurstelling. Uh, deze regering had veranderingen uh, beloofd, had uh, het lidmaatschap van de EU uh, beloofd. En dat lijkt er allemaal maar niet van te komen. En wat je hier ziet, dat zijn zeg maar, de, de slachtoffers van de transitie. Mensen die hun banen zijn kwijtgeraakt door de verkoop van staatsbedrijven. En als ze al werk hebben, dan zijn de inkomens heel erg laag. De pensioenen zijn heel erg laag. Dus mensen zijn vreselijk ontevreden, ook over de corruptie die maar steeds... Niet, maar steeds niet verdwijnt. En ja, er is ook een gevoel dat deze regering uh, haar oren toch wel heel erg laat hangen. Naar de eisen van de Europese Unie. En daar zijn ook veel mensen ontevreden over. Verwacht u dat het een beetje rustig blijft bij die demonstratie? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. De organisatie heeft uh, zijn uiterste best gedaan om te beloven dat er geen geweld zou worden gebruikt. Dat er geen staatsinstellingen zullen worden bezet of overgenomen. En ze vergelijken zichzelf uh, zelfs met, met Mahatma Gandhi uh, in India die daar de onafhankelijkheid heeft bereikt met geweldloos verzet. Ah. Dat lijkt me een beetje overdreven. Maar het lijkt er wel op dat het hier uh, dat er, dat er niet tot geweld zal komen in ieder geval. David-Jan Godfra.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 Vanavond om 10 uur is de aftrap voor El Clasico... de voetbalwedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona. Het is de eerste van vier confrontaties... tussen de twee aardschivalen de komende weken. Edwin Winkels is in Barcelona. Edwin, voor de goede orde, de wedstrijd vanavond is in Madrid. Wat staat er op het spel? Ja, in principe nog de, de Spaanse competitie. Maar iedereen zegt ook, het is, het is waarschijnlijk de minst belangrijke... van die vier wedstrijden in, in 18 dagen. Omdat Barcelona in de Primera Division acht punten voor staat... Uh, mocht het verliezen in, uh, in Madrid dan is het verschil nog altijd vijf punten uh, hoewel Guardiola, de trainer van Barcelona gisteren, zei van uh, als wij verliezen als het vijf punten zijn, dan uh, kan het nog een moeilijke, moeilijke weg worden, maar eigenlijk verwacht niemand dat, uh, men kijkt meer uit uh, naar, naar de komende drie wedstrijden Dit is de bekerfinale volgende week woensdag en de weken erop, uh, de halve finale van de, van de Champions League. Dan naar de wedstrijd van vanavond. Al zal de wedstrijd van vanavond wel heel veel zeggen over de vorm van de ploegen. En, ja. en of het verschil nog zo groot is als uh, bij die 5-0 overwinning uh, van Barcelona in de, in de eerste speelhelft. Oké, okay, en, en dus vanavond gaat het nog om de competitie. En dan, wat, dan hebben we nog de bekerfinale. Wat, wat is er nog meer dan? Ja. Je... De bekerfinale, die is woensdag in Valencia, zijn ze beide tot uh, heel makkelijk gekomen eigenlijk. En uh, dan de woensdag en de dinsdag erop, uh, eerst in Madrid, de, de, halve, halve, de, de heenwedstrijd van de Champions League, halve finale. En daarna de return in Barcelona, dat is ook de enige wedstrijd van de vier die Barcelona in eigen, in eigen huis zou spelen. Real mm. Madrid is wat altijd een klein beetje het voordeel, hoewel Valencia volgende week die bekerfinale natuurlijk op, op neutraal terrein is. Okay, even terug naar vanavond, hebben de coaches nog uh, verrassingen in Peto? Nou, de verrassing was vooral gisteren. Uh, voor zijn wedstrijd gebeurt altijd van alles en nog wat. En, en meestal is het toch wel uh, Mourinho bij Real Madrid die de aandacht trekt. En uh, gisteren was het dus uh, dat hij vooraf liet hij weten dat hij uh, niet met de pers zou praten. En dat is toch vrij gebruikelijk om een persconferentie te geven. Maar dat zijn assistent dat zou doen. Hm. Toen dreigde de pers uh, op te stappen. Hij zei, nou, je komt toch wel. Toen ging hij naast zijn assistent Carranca zitten voor de pers. Uh, maar bleek hij helemaal niks te willen zeggen. Dus zijn assistent moest, uh, moest alle vragen beantwoorden. En toen uh, de Spaanse pers is toen toch nog massaal opgestapt. Ook de pers uit, uh, uit Madrid allemaal. En alleen wat buitenlandse correspondenten bleven over. En uh, ja, wat zijn assistent zei was zelf ook Guardiola en Barcelona zei van uh, We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Iedereen vraagt zich af of bijvoorbeeld uh, Messi en Ronaldo wel zullen spelen. Of ze gespaard worden voor die bekerfinale. Ja. Maar het lijkt erop dat de coaches, alle spelers uh, vanavond... gewoon inzetten, want die wedstrijden Barcelona, in Barcelona zijn toch te belangrijk. Oké, okay, nou, veel plezier vanavond uh, uh, om te beginnen. En dan de volgende drie wedstrijden. Edwin Winkels in Barcelona. Er is verkeersinformatie en bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A1 richting Amsterdam bij Soest, 4 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven bij Roosteren, 8 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Almeerder Zand, een file van 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A9 richting Alkmaar bij knooppunt Velzen. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij de Vlakertunnel, 5 kilometer. De N207 Bergambacht richting Lissen bij Hillegom, 6 kilometer. En de N267 drunen andel is nog steeds in beide richtingen, tussen de A59 en Oudheusden, afgesloten. De oorzaak is een gaslek. Nog een keer de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker duizend anti kernenergie demonstranten op de Dam. Publiek en winkeliers houden spontane herdenking in Alfa aan de Rijn. Precies één week na de schietpartij. En in ze eisen tienduizenden mensen vervroegde verkiezingen. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie.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 Daarna hoort u waarom de platenwinkel moet blijven bestaan. En we sluiten dit uur af met het MKB-nieuws van Willem Overbos. Na twee uur spreken we met gasten over ondernemen in de ruimtevaart. Maar we beginnen met de gevolgen van een enorme bezuiniging. Precies, want het Nederlandse leger... zal de komende vier jaar fors gereorganiseerd worden. Een bezuiniging van 1 miljard euro zal de gevolg hebben... dat de krijgsmacht de komende jaren een stuk kleiner wordt en dat duizenden militairen een andere baan moeten gaan zoeken. Maar niet alleen de militairen zelf. Ook het bedrijfsleven dat met het leger zaken doet... zal met die bezuiniging te maken krijgen. gaan we over praten met Sens -Sain van Vliet. Hij is directeur van de branchekoepel... Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, over wat voor bedrijven hebben we het dan eigenlijk... die allemaal met defensie te maken hebben... Een grote range van bedrijven. Bedrijven die concrete eindproducten hebben, uh, maar schepen de, voor de marine. Van de patatbakker tot de schepenbouwer. Um, het gaat om hoogtechnologische bedrijven uh, die eindproducten leveren, maar die ook belangrijke systemen. Radarsystemen, waarnemingssystemen, sensoren, beschermende kleding. Uh, Dat wordt allemaal pakketten. in Nederland gemaakt? Ja, Nederland heeft zo'n 200 bedrijven actief in de veiligheidssector. En niet alleen opererend op de Nederlandse markt. Maar voor een groot deel ook op de internationale markt. Ja, Even voor de goede orde. We hebben het dus nu even niet over die bedrijven die gedupeerd zijn. Omdat er bijvoorbeeld een kazerne verdwijnt. En die dus inderdaad, wat Peter net zei, de broodjes, en de, de toeleveranciers, de wasserijen, noem het allemaal maar op. Daar hebben we het even niet over. We hebben het voornamelijk over bedrijven Technologische. die materieel leveren en diensten. Diensten, onderhoud en, en, en wezenlijke producten. Uh, hoeveel geld is er eigenlijk mee gemoeid met dat totale pakket van Nederlandse bedrijven? Voor de Nederlandse markt wordt ongeveer anderhalf miljard uh, uh, geproduceerd. En een vergelijkbaar bedrag gaat de grens over. Dus het is een markt van ongeveer 3 miljard euro. Okay. U was net al een paar producten aan het noemen die geleverd worden. Kunt u er een paar echt concreet maken? Dus dat zijn uh, maritieme schepen. Waar Nederland uh, complete schepen levert met uh, uh, alle apparatuur uh, daarop. Maritieme schepen. Heb je ook andere schepen dan? Uh, je hebt ook kopvaardijschepen. Ah, ja, Maritiem wil zeggen voor degen, nee toch? Ja, militaire ah. schepen. Uh, voor de marine dus. Voor de marine. En, en voor veiligheid, de kustwacht en dat soort dingen. Ja, je ziet een duidelijke verschuiving uh, naar uh, patrouilleschepen in kustwateren... Precies. voor uh, de bespreiding van piraterij, okay. drugs, uh, smokkel, mensensmokkel... Een taak die minister Hille in zijn brief nog een keer extra heeft geaccentueerd. En dat zijn natuurlijk dingen die we ook exporteren, neem ik aan. Maar als we even dus vanaf marine, wat is er verder? We hebben natuurlijk de landmacht, de tanks, die gaan allemaal weg. Wat gebeurt er met bedrijven die zich bezighouden met het onderhoud daarvan bijvoorbeeld? Uh, op het gebied van het echte landmachtmaterieel levert Nederland geen complete systemen, maar onderdelen. Maar we zijn wel uh, uh, ontzettend goed in het onderhoud uh, van uh, systemen. Uh, dat is wel, zowel voor landmacht, luchtmacht als uh, uh, maar, uh, voor de marine. Doen ze dat niet bij Defensie zelf? Is dat altijd dat dat van buiten ingehuurd wordt? Uh, voor een groot deel wordt dat bij Defensie zelf gedaan. En uh, de bezuinigingen, althans dat is onze uh, stelling... ...prikkelt meer samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven. En, uh, naar de opvatting van, uh, van, van het bedrijfsleven... ...is een intensivering van uh, samenwerking uh, mogelijk. Daar gaan we het zo direct verder over hebben. Even nog, die bezuinigingen die zijn aangekondigd bedragen... ...1 miljard euro over vier jaar. Die bedrijven die u vertegenwoordigt, wat gaan die daarvan merken? Wel, uh, qua banenverlies of minder omzet? Als je een simpel kengetal hanteert dat 20% van die 1 miljard wordt geïnvesteerd... dan verdampt 200 miljoen euro op jaarbasis voor investeringen. Mag ik eventjes dan nog meneer Middelkoop? Die had het laatst over dat van uh, elke uh, euro die in defensie wordt gestoken... Uh, er 90 cent terugvloeit in het bedrijfsleven. U heeft het nu over 20 procent in plaats van 90. Ik heb het alleen over de uh, hele concrete investeringen... in de uh, hoogtechnologische sector en in de dienstensector. En ik heb het niet over de groenteman en oh, de precies. bakketbakker. Als je dat erbij rekent, kom je dan op 90 procent? Uh, denk, ik denk dat dat een beetje overdreven Dan op een redelijk hoog percentage. Uh, hoeveel banen gaat dit te kosten? Heeft u daar enige zicht op? Als ik die 200 miljoen omzet... Uh, vandaag dan praat je over zo'n uh, duizend uh, banen. Uh, maar meestal gaat het bij dit soort investeringen over heel langlopende contracten. En uh, het bedrijfsleven heeft dus de mogelijkheid daar tijdig op te anticiperen en te kijken naar uh, nieuwe mogelijkheden. Er gaan geen bedrijven omvallen, dus. Uh, kenmerk van onze bedrijven is dat meestal twee derde van hun activiteiten op de civiele markt ligt en een derde op de veiligheidsmarkt. Dus uh, Wij zijn er zijn dus geen voor bedrijven aanpassing. die alleen maar voor defensie werken. Uh, nagenoeg niet. Er zijn een paar bedrijven die dominant zijn. De meeste bedrijven hebben ongeveer 30% van hun werk op het gebied van uh, veiligheid. U was daarnet net al begonnen met het hoera -lied ook te, te zingen. Want het zijn niet alleen uh, treurnis gaat er gepaard met de bezuinigingen. Er komen kennelijk ook kanten. Wat zijn die kanten? Uh, het is op korte termijn uh, uh, treurnis en uh, uh, slikken en uh, noodzakelijke aanpassing... Uh, als het gaat om de kansen. Liggen er kansen op het gebied van uh, onderhoud? Als ik even kijk ja, mag naar... Ik, mag ik even? Want Volgens mij, als ik, als u, als ik zeg onderhoud... dan denk ik uh, nou ja, het, het bijhouden van, uh, van de tanks... en zorgen dat het er allemaal spik en span uitziet. Uh, maar ik heb het idee dat u het meer heeft op het onderhoud van systemen. Of... Ja, het is niet het, het poetsen en nee, nee, het precies. schoonmaken... maar het is echt het repareren en weer op goede standaard brengen. En door de bank genomen kun je ervan uitgaan... dat als je 100 euro voor een systeem koopt... dat in de loop van 20, 30 jaar ongeveer 400 tot 500 euro besteed wordt... aan uh, onderhoud en uh, weer up-to-date maken. K kunt u een paar van die systemen benoemen? Uh, als ik het voorbeeld neem van uh, jachtvliegtuigen... Dan uh, is het zo dat de levenscyclus van zo'n jachtvliegtuig ongeveer 70 jaar is. Nou, als je daar niet in zit, sta je er buiten, zit je erin. Wacht even, je voor... 70 jaar, dan kom ik als ik terugreken, als je in de vliegtuig nu zit op 1940. God, dat was een merkwaardige datum toch? Uh, er is voor een jachtvliegtuig ongeveer. Uh, dat was dat tien... een loefwaffe met een stelletje messers, Tien 10 jaar nodig om uh, te ontwikkelen. Er is 30 jaar productie en tijdens die productie, dat zie je ook in de civiele maatschappij, vinden verbeteringsprogramma's plaats. En Nadat het laatste vliegtuig is afgeleverd, uh, zijn ze meestal nog zo'n 30 jaar in bedrijf. Ja. Als je in die cyclus zit, heb je uh, zo'n 60, 70 jaar hoog technologisch werk voor hoogopgeleide mensen. En, en dan heeft u het over radarsystemen, over sonar, over weet ik, dat soort dingen allemaal. Ja, de, uh, op uh, de verschillende systemen zitten veel radarsystemen, sensoren. Uh, de Nederlandse industrie levert ook heel veel pakketten... Om, uh, de brug, om de militairen te beschermen, om de voertuigen te beschermen. Als ik denk aan uh, Tenkate en aan DSM... dat zijn bedrijven die dominant een positie op de wereldmarkt hebben... En uh, ook op de thuismarkt zijn belangrijke Bij kogelwerende uh, vesten en zo, toch? Absoluut. En katen. Absoluut. Ja. Het zijn producten die. Uh, die zijn ook wereldwijd toch? Uh, beroemd? Het zijn producten die verkocht worden aan het Amerikaanse leger. en een groot aantal andere uh, legers in West-Europa. En dan we hebben we het over, uh, als het gaat om scheepsbouw. om de Damenshipyards, uh, volgens mij, dat soort uh, bedrijven. We hebben het over bedrijven als Imtech. Uh, hoogtechnologische input in het leger. Nou, beklagen die bedrijven zich dat het heel lastig is... Ja, als zij steeds minder voor het eigen Nederlandse uh, defensie gaan doen... dat het heel lastig is om ertussen te komen bij aanbestedingen in Europa. Ja, de, als ik het voorbeeld neem van, van schepen voor de marine... dan uh, is maar een paar procent van de wereldmarkt open. Uh, daar moet je op mikken... Daar moet je al je activiteiten op uh, inzetten. Want dat ieder, moeten... ieder, ieder land koopt dus de spullen van eigen bedrijven? Uh, in Europa zie je dat uh, uh, in veel landen sprake is van nationale aankopen. Doet Nederland dat ook? Uh, niet alleen. Als het gaat om maritieme, om uh, marineschepen... dan hebben we een zeer concurrerende industrie. Als het gaat om andere systemen dan kopen we heel veel uh, systemen in het buitenland. Dus bos. wij zijn weer het beste jongetje van de klas. Of we uh, doen samen met andere landen uh, gezamenlijke ontwikkelingen. Ja. Um, in Europa lopen we voor wat betreft de uitvoering van de regeltjes uh, vaak wel uh, voorop. En wij zeggen altijd, wees nou niet uh, uh, de eerste die loopt, maar wees smart follower. Ja. Nu had u het daarnet over dat onderhoud. Dat is één van de dingen dus waar kansen liggen... Uh, voor dat Nederlandse bedrijfsleven wat nu gedupeerd lijkt door die bezuinigingen. Waar liggen ze nog meer? Um, ik kan misschien ten aanzien van het onderhoud uh, twee voorbeelden noemen. Als ik het marinebedrijf in Den Helder neem... het onderhoudsbedrijf in Woensrecht, dan zou je met uh, uh, goede steun van provinciale autoriteiten en ontwikkelingsmaatschappijen daar uh, aanvullende bedrijven kunnen vestigen... die dan ook op de wereldmarkt weer uh, bepaald werk naar die, Nederland kunnen halen. Die moet je opnieuw uh, bedenken en oprichten? Dat is niet bedenken. Het zijn uh, uh, grote bedrijven die uh, op veel plaatsen activiteiten hebben... en die bereid zijn die activiteiten naar andere plaatsen... in dit geval Den Helder of Woensrecht uh, over te brengen. Ja. En Ik zou me ook voor kunnen stellen dat er bedrijven zijn die leveren aan Defensie... en dat die die producten ook kwijt zouden kunnen op het gebied van beveiliging bijvoorbeeld. Ja, je ziet een, een, een vervagen van uh, de markt tussen Defensie en nationale veiligheid. Uh, dus de, de, de synergie tussen veiligheid en Defensie wordt uh, steeds groter. Uh, voor wat betreft uh, andere kansen... Uh, er liggen nog uh, grote kansen op het gebied van de uh, nieuwe plannen van, uh, van Defensie. Onbemande vliegtuigen, cybersecurity, opleiding, training, simulatie. En het bedrijfsleven is in staat om uh, de inzetbaarheid van veel systemen te vergroten. Opleiding aanzienlijk te verbeteren tegen lagere kosten. Vindt Defensie het ook allemaal uh, leuk waar u het over heeft? Of... Uh... Zijn de gesprekken nog helemaal niet daarover geopend? Uh, in de brief van de minister staan uh, heel duidelijke voornemens... om de samenwerking te in intensiveren. En wij zullen op korte termijn daar uh, concrete invulling aan gaan geven. Kunt u zich voorstellen dat uh, deze bedrijven... ook een aantal personeelsleden van Defensie zouden kunnen overnemen? Jazeker, zeker als uh, bedrijven gevestigd worden op uh, bestaand uh, terrein van, van, van Defensie. Wat doen uh, we daaruit? Ook alweer een stuk of twaalfduizend of zo bij ja. Defensie? Ja, dat uh, is, is het, nogal wat. Is het uh, zeker mogelijk dat uh, uh, van geval tot geval uh, personeel van Defensie kan worden ingeschakeld bij nieuwe activiteiten? Als je het samenvat, valt het dan allemaal nog wel mee of is het toch wel drama? Het is uh, pijn op korte termijn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 Oer-Hollandse warenhuis, en dat heeft een goed jaar achter de rug, zo maakt het bedrijf deze week bekend. De omzet groeide vergeleken met het jaar daarvoor, met 3%, en er werden 51 nieuwe winkels geopend, waarvan 15 in het buitenland. En toch maakt het warenhuis op een totale omzet van 1 miljard euro, ruim 1 miljard, een verlies van 18 miljoen. Nou, dat roept vragen op. Bij ons is de gast Bert Keijzer, retail-expert van Capgemini. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou zeg het maar, wat een goed jaar draaien. Ja, het is, het is en dan een, toch een verlies een, van 18 miljard. Ja. Maak me miljoen, gek. Een uh, miljoen. Uh, sorry, 18 ja, miljoen. Nee, ja, ja, ja, ja. Nee, uh, ruim een miljard winst. En dan, ja, ja, dat klopt. Ja. Vertel, hoe, hoe kan dat? Hoe nou, kan dat? Het is natuurlijk het financieringsmodel um, uh, wat een beetje anders is dan, um, dan andere organisaties. Leg het heel kort uit als u kunt. Ja, oké. Okay. Um, het financieringsmodel is Hema is um, de eigenaar van Hema is, uh, is een, een, een private investor, een, een venture capitalist. Die en heet Lion, die zit, lion he? En die heet Lion ja. en die zit kort op de bal. Kort op de bal betekent dat die willen gewoon in zo'n kort mogelijk tijd zoveel mogelijk geld uitpersen? Ja, uh, sinds 2004 um, uh, was Hema uh, onderdeel van Maxida, huh? die uh, ex-Findex KBB. Daar ging het om uh, aandeelhouderswaarde. Mm -hmm. En uh, ja, dat ging om een procentje in de plus en in de min. Uh, daarna is het uh, naar Maxida gegaan. en uh, Onder aanvoering van KKR. Dat was ook al een private investor. En twee of drie, uh, drie jaar geleden is het naar Lion gegaan. Ja. En dat is een private investor. Ja. En wat wilde hij ermee? Nou, la, la, la, la, die zal dit ook niet uh, heel lang meer blijven uh, Nee, houden. kennelijk niet. Nee, maar, uh, maar, dus... maar, maar wat ik ervan begrepen heb uit de krant is is dat er dan op een gegeven moment... Uh... Lion, dus de investering als een lening. Ja. En dan de rente van die lening is 13% per jaar. Ja, dus, dus HEMA moet 107 miljoen per, uh, uh, per jaar aflossen. Dat moet afgelost worden, ja. ja. ja dat klopt. En, en als ze dat niet doen, schuift die schuld, die wordt er steeds bij geteld. En dat loopt maar op en op. En dat doen ze expres, omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen. Dat, dat is, dat is, het, dat is het, het financieringsmodel zoals dat, zoals dat nu geldt. Ja. Ja. En, maar het enige is, in Nederland zijn we dat niet zo gewend, hè? nee. Uh, voor een paar jaar geleden is de eerste supermarkt uh, ook in een private venture of een VC uh, gekomen. Dat ja. was, was Schuitma, zeg maar C1000. Mm -hmm. Dat is de enige en eerste supermarkt die hetzelfde model kent. In Nederland kennen we dat niet zo. Nee. Uh, dus dat maakt ook een beetje onbekende zin. Want de belasting heeft ook gezegd, ja dag, zo doen we ja, het niet. En die kan, heeft dus toch niet. nog een, een, een belastingclaim van, van 20 miljoen erop gelegd. En zo komen we aan het verlies ja, van, die, on, van die 18. Ja, maar desondanks uh, kun je niet zeggen van... hé, hey, maar presteert niet goed, want het is een parel. Onze ja. Hollandse eenhedenmaatschappij, zeg maar puur Hollands. Ja, maar wat doen ze eigenlijk zo goed? Um, op welke um, gebieden? Ja, op, op, op, ja, HEMA is een vreemde een in de bijten een beetje. Want we kennen geen andere vergelijkbare formule in Nederland... en ook daarbuiten niet, die echt vergelijkbaar is met HEMA. Noem het noem het, het, is het unieke daarin. Ja, het unieke is, um, en dan moet ik een Engels woord gebruiken... ze hebben, ze hebben heel veel assortimenten, afgebakende assortimenten... dat noemen we killergroups. Uh, dus, dus alleen maar uh, daar? Uh, alleen maar, ja. En, en uh, neem een killer item, uh, en dat is dan de HEMA-worst... Zij zijn heel erg unificeerbaar in het segment waar ze mee bezig zijn en dat, en dat kunstje dat kunnen ze. Hoe zou betekent dat dat ze alleen een topproduct hebben in elk segment? In het segment een overeenkomstig product, die, eh, zeg maar, lastig misschien om te begrijpen, zo associatief is voor die klant, dat iedereen dat herkenbaar heeft binnen, binnen die doelgroep. Maar, maar wacht even, als je de ja. maar binnen gaat, dan stoot je, als je de eerste twee rijen hebt gehad, best een grote lading onderbroeken, ja. sokken, ja. Eh, panties. Nou, hoe zit het daar dan mee? Wat is daar dan bijzonder aan? Wat bijzonder is dat de herkenbaarheid voor die consument... Um, uh, en het unificeerbare voor die consument altijd helder en duidelijk is. Um, het model is al hetzelfde het model, als 20 jaar geleden? Uh, ja, ja, absoluut. Ah. En, en, en daarmee afgebakende assortimenten hebben. Um, iedereen kent het. Uh, en, men is er bekend mee. En uh, daar gebeurt niets vreemds mee. Maar dan zou je eigenlijk zeggen, wat een oude en Maar dat is dus niet zo. Ja, Juist niet. Nee, juist blijkt het concept heel erg aan te spreken... opnieuw op, ja, op juist die assortimenten. En zelfs zo goed dat er dit jaar 36 winkels in Nederland bijgekomen zijn? Ja. Dus ja. dat was nog niet verzadigd? Uh, nou, het punt komt een keer. Uh, mm. Maar um, er is nog, zoals wij dat noemen... er is nog potentiële groei uh, mogelijk, ja. Maar ook uh, kleine winkels, hè. Want dat is ook leuk. Heem, maar die is ook in staat om gewoon met hele kleine formats... Uh, de, de, dus wij noemen dat de city formats, of op Schiphol... Uh, met amper een aantal artikelen uh, gewoon de herkenbaarheid uh, uh, neer te kunnen en zetten. En wat verkopen ze daar dan? Nou, wat verkopen ze daar? Dat zijn weer die spe specifieke selecties van artikelen... Waar, waar die consument ook weer die herkenbaarheid van helemaal weer kan. Maar noemt u ze? Dat is weer die worst. Dat is Onder andere weer een killer item, de worst. Of, of delen van die assortimenten. Ja. Ja, dan heb ik toch de indruk dat u het steeds hebt over een oer-Hollands bedrijf. Ja, die Hollandse dus, kan het bijna niet. Kan het bijna niet. Die nee. dus kennelijk het ook goed doen om dat concept te exporteren. Want er zijn ook 15 winkels in het buitenland geopend. Ja, hoe, hoe kan dat? Ja. Um, omdat A uh, in het buitenland ook het concept aansluit. Omdat het een uniek verhaal is. Uh, dus een unieke uh, formule. Uh, want er is niet zoiets, ook niet in België en in Duitsland. Dus, en dat maakt het, zoals ik al eerder zei, unificeerbaar. Dus, dus een tweede modezaak uh, van een formule uitrollen in een harde concurrentieveld in uh, Antwerpen is veel moeilijker. Uh, dan een, een unieke formule als een HEMA toetsen en uh, laten presteren. Ja, welke buitenlanden gaan ze eigenlijk of willen ze? Nou, nou de ambitie is natuurlijk een deeltje, deel Duitsland. Hè, um, en een Want dat is heel vergelijkbaar met Nederland. Dat is nou, voor een deel vergelijkbaar. Ja, hoe zuidelijker of, het, of je gaat, hoe moeilijker of het zal worden. Uh -huh. Dat, dat Wat, je wel. Waar nee. ligt dat aan? Nou, om, om, ja, wellicht het aan omdat het om, om, dat concept op de Spaanse markt uh, veel lastiger is, omdat het koop gedrag van een Spaanse consument enorm afwijkt van een paar duizend kilometer hier. Geef eens een voorbeeld. Dat leuke HEMA-broekje, dat uh, hoeven ze niet in, in Spanje? Ja, maar of het concept daarmee uh, zeg maar binnen het semi-warenhuisprofiel kan aansluiten, mm. dat is de vraag. Dat is de vraag. Dus, ja. dus niet al te ver naar het zuiden... maar daartussenin uh, kan de HEMA zijn spullen heel goed kwijt. Dus die HEMA-horst ja. lust ze wel in Frankrijk. Ja, blijkbaar wel, misschien. Ja, ik denk het toch wel. Ja. Hm. Ja. Nou, dan even, even terug. Ja. Ze doen het dus eigenlijk hartstikke goed. Ja, ze doen het goed. Het, het loopt goed, er wordt uitgebreid en toch die giga-schulden. Ja. Al als je dit aan mensen uitlegt, dan denk je... Nou, dat bedrijf wordt gewoon leeggestolen. Ja, is dat ja, ook zo? Nee, dat is niet zo. Want aan de andere kant, uh, ook Lion heeft enorm veel geïnvesteerd. Kijk naar die uitrol van die winkels. Um, Um, dus de investering in nieuwe winkels, uh, een optimalisering van de distributie, um, veel innovatie aan de voorkant in producten, daar hebben ze ook gewoon in geïnvesteerd. En dat moeten ze ook om die waarde te vergroten. Dus... Ja, maar als jij cijfers bekend maakt van uh, 18 miljoen verlies, zijn er dan nog potentiële kopers geïnteresseerd? Jawel, omdat de waarde van de onderneming best wel heel hoog is. Dat, dat kunnen ze wel uitleggen. Dat kunnen ze wel uitleggen. Ja hoor, dat valt echt, daar kom je mee weg. Nou, ja. het staat dus alweer een, een, een... Want Lion heeft dat, u zei net, drieënhalf jaar geleden ja, aangekocht. Ja. Uh, Hoe lang staat het nu alweer in de etalage? Mm, um, eigenlijk al vanaf het moment dat uh, die, die private investors uh. al iets kopen... dan begint het al. En waarom uh. duurt dat dan zo lang? Als u zegt, ze doen het hartstikke goed, die onderneming die nou, werkt... die, uh, die, die, die breidt uit, je zou zeggen, ze staan in de rij... Uh, nou, in, in, de, in de rij, je zoekt altijd naar uh, wie kan een synergie uh, brengen... aan uh, wat je gaat kopen of wat je gaat overnemen. Maar zijn die sprake van dat Aholt geïnteresseerd? Uh, Albert Heijn zou ook, of Aholt zou, ook zo'n puur Hollandse. Dus, uh... En daarbij zou Hema, neem ik aan, van dat rare gedoe af zijn. Of is dat niet zo? Uh, nou ja, goed, hoe, hoe, dat, hoe de financiële constructie is bij een uh, andere onderneming. Uh, je blijft altijd natuurlijk met cijfers heen en weer. Dus, dus schuld of geen schuld. Een gezonde onderneming blijft ook die investeringsbehoefte houden. Dus dan wordt het een interne schuld. Ja. Dus, dus uh, uh, daar kom je niet zo. Want die 13% rente die ze betalen, dat is echt voor het uitbreidingsplan uitbreidingsplan, verbetering van de processen... en uh, met name weer uh, um, uh, terugkomen op die, op die basis waar heemers goed is. En daar is. wordt die 13% rente die zij betalen... Uh, daar wordt het voor gebruikt. Dat, dat, dat, dat voor een deel, ja. Natuurlijk. Want, want het ja. zijn natuurlijk geen kleine bedragen, 13 Nee, zeker niet. Dus eigenlijk nee. kan die HEMA het dan toch nooit goed doen? Uh, HEMA doet het gewoon in, in, doet het gewoon in de markt goed. Op, op uh, moment. Wat, wat zijn de toekomstplannen van HEMA? Gaan ze nog veel meer uitbreiden? Is het... HEMA heeft een, uh, een uh, uh, natuurlijk, een model van HEMA is, is ook nog, en dat is, dat, is, dat is nog wel aanvullend, het is ook nog een vrijwillig filiaalbedrijf Dus het is ook nog voor een heel groot deel Franchise. want de ondernemers Um, is zeg maar de baas binnen zijn eigen winkel. Uh -huh. uh, en das, die krijgt das... alleen een, de bekende worsten en de onderbroeken ah, ja. van allemaal hetzelfde model. En het krijgt hij aangeleverd. Ja. Dus, dus je hebt ook nog heel lokaal ondernemerschap, is ook nog aanwezig. Ja, ja. Dus, dus, uh, ja. wa wat is nog even belangrijk aan het concept? Want je herkent een HEMA-winkel wel, maar niet dat je denkt: goh, zeg nou. Daar hebben ze over nagedacht. Uh, nou, nee, nou, het, het, het ligt wel in het detail. Echt. Ja? Daar hebben ze echt over maar, nagedacht. Maar noemt u er eens een? Want dat is nou interessant. Uh, weer teruggaan nu ook weer naar de Hollandse eenheidsmaatschappij-aanpak. Uh, altijd je kind kunnen kleden voor een bepaald bedrag. Ja, ja. uh, altijd die zak chips voor 40 eurocent Geen kunnen kleden. Geen flauwe hebben. Kul eigenlijk, ja. is dat het? Dat is het, no nonsense. En het is herkenbaar, begrijpelijk. Uh, het is voor de consument heel transparant. Ja, en goede kwaliteit toch ook, hè? Ja. En uh, ook te, uh, tegen die kwaliteit. Nou, nou, kent u deze markten uh, ja. goed. Weet u met wie Lion aan het praten is om, te om, om de HEMA te verkopen? Nee, maar we weten wel dat het, dat het, uh, dat het absoluut... Uh, er zijn een aantal partijen... Nee, ik weet, ik, ik, ik, ik weet het niet. En als ik het zou weten, dan zou, zou, ik, het uh, eens, uh, nog zou ik het niet zeggen. Hoezo niet? Uh, nou, nee, nee. Dat, we dat zijn dat toch vrienden? Ja, <laughs> zeker. Ja. ja. Ja. Jij maakt ze wel heel makkelijk, Peter. Ja. Ja, okay. En wij danken u voor dit moment. Okay, dit was Bert Keizers, retail-expert bij Capgemini... Over uh, ja, het rare geval dat Hema. Dus uh, een prachtig jaar heeft gedraaid. En toch verlies op de balans heeft staan. Dankjewel. In 70 platen zaken is het vandaag record store day. Een dag op platenhandelaren en artiesten de handen ineenslaan om het belang van het voortbestaan van de kleinere muziekwinkels nog eens behoorlijk onder de aandacht van de muziekliefhebber te brengen. En het is hard nodig want al jarenlang hebben die platenzaken te maken met forsdaden door Omzetten. Met name door de opkomst natuurlijk van downloads en internetwinkels. gaan we over praten met Martin de Wilde. Hij is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Entertainment Retailers. Ja, ja, waar de platenzaken allemaal vallen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, heeft u zelf ook nog platenzaken? Nee, op het moment niet meer. Nee. Met hebben gestopt? Ja. En was dat, is, ja, het klinkt flauw misschien te zeggen, een hele verstandige beslissing? Um, als je er nu naar kijkt uh, misschien wel, ja. ja. Uh, Toen de tijd uh, lagen er andere... Uh, argumenten aan te grondslag. Ja. Maar is er nog een droogbrood te verdienen? Ja, absoluut. Ja, ja. Uh, natuurlijk uh, zijn de marktomstandigheden veranderd. Uh, die zijn uh, anders geworden. U uh, noemt het zelf al, de opkomst van internet, uh, het downloaden. Uh, dat heeft uh, toch een aantal uh, platenzaken de kop gekost. Ja. Maar, veel, veel platenzaken. Ja, ja de afgelopen... Uh, als we het bekijken over tien jaar, zijn toch de helft van de platenzaken uh, zijn verdwenen. Uit het, uh, uit het straatbeeld. Dus oh. dat is best wel een uh, fors aantal. Hoeveel zijn er nog over? Hoeveel echte platenzaken? Op dit moment zijn er, uh, onze vereniging telt uh, 1100 winkels. Uh, maar als je kijkt naar, uh, naar de samenstelling, dan zijn er ongeveer 600, 700 winkels die nog een, een, een, een forse voorraad uh, CD's uh, aanbieden. Hoeveel lopen die aantallen terug eigenlijk per jaar? Nou, dat is wel, wel fors. Als je kijkt um, naar 2010... dan was het weer 10 minder dan het jaar daarvoor. Dat is echt heel veel. Hè? Ja, ja, dat is ook wel... Een... Want per ja. jaar is dat, hè? 10%, 10 10 10 Als je dus even cumulatief van de laatste vijf jaar zou bekijken... dan, dan loopt dat toch wel zo beloopt dat zo'n 50 op dit ja, moment. Minimaal waarschijnlijk. Ja? ja. En van die 1100 zaken, hè, hoeveel zijn er dan nog zelfstandig? En hoeveel, zeg maar, onderdeel van een keten... Daar zijn ongeveer een, een, een 450, 500 winkels nog zelfstandig. Die zeg maar, voor eigen rekening en risico de winkel drijven. En, en ja. hoe houden die de hoofd boven het water? Nou, dat, dat is best moeilijk op dit moment. Als, als je kijkt naar de samenstelling van de winkels... Dan, dan zie je op dit moment dat de mainstream winkels... die zeg maar een top mainstream. 1000 Ja, dat is zeg maar de, de top duizend verkopen. De, de, de hardlopende titels... Dat die het gewoon erg moeilijk hebben. Want dat gaan we allemaal downloaden? Dat wordt op elke hoek van de staat op dit moment verkocht. Tegen, tegen afbraakprijzen. Um, dat wordt gedownload. Uh, natuurlijk, het illegaal downloaden is. Uh, is uh, gemeengoed. Is gemeengoed, ja. Nee. En uh, hier in Nederland. Dus het is uh, toch niemand natuurlijk... die zich strafbaar voelt. als hier een nieuw singeltje nee, downloadt, nee, nee. toch? Nee, de perceptie van de, van de Nederlander da daarin is, uh, is duidelijk. Meneer uh, de Wilde, maar ik neem ja. heel simpel uh, samengevat... is het toch ook tegen gratis Is er niet te concurreren voor die platenhandel? Nee, al zou je een cd uh, 5 euro uh, maken in de verkoop, nee. dan nog... Uh, dus hoe moet dat dan? Nou, je, je moet je toch specialiseren. Um, wat, wat je, de ontwikkeling die we nu zien in de markt... is dat uh, de platenzaken zich specialiseren. Um, ik was vanmorgen op mijn rondje in, in verband met Record Store Day... Uh, in Utrecht, bij Plato. En dan kom ik daar om tien uur. En dan kunnen er al bijna geen mensen meer in. Echt waar? Uh, louter en alleen omdat vandaag er, er speciale dingen geboden worden. Er uh, zijn een stuk of zeven, acht uh, in die winkel optredens van bandjes. En uh, men biedt een, een, een uitgekiemd uh, assortiment met, uh, met product. Uh, dat is dus niet het mainstream product. Maar... Geef, eens, geef eens wat voorbeelden wat u bedoelt met die... Met die niet mainstream producten? Dat je ja, alleen dat zijn... een hoekje jazz of alleen een hoekje nee, klassiek... Dat... Of ho er hoe zijn moet heel dat zien? veel uh, independent recordlabels die, die fantastisch producten uitbrengen... Uh, maar die vaak uh, verzuipen in het moeras. En, en platenzaken zoals Plato, Velvet en zo kun je er die 60, 70 opnoemen... die trekken die cd's uit dat moeras en, en laten ze zien aan de consument. En dan heeft u het over minder bekende artiesten... Of, of ja, voor de, voor, de, voor de gemiddelde uh, luisteraar zal dat, uh, onbekend, uh, zullen dat onbekende artiesten zijn. En u zegt dan eigenlijk, die kun je alleen in die platenwinkel kopen? Want anders ja. dan kom je dat hele product niet tegen. Nee, dat gebeurt vaak. Ja, ja. Uh, je zult het bij de mainstream winkels niet treffen. Omdat en meneer Bol.com heeft het ook niet? Die heeft het natuurlijk in zijn computer staan en hm. kan het ook leveren. Het ja. duurt drie, drie dagen. Ja, dat duurt drie dagen. En, en, en de beleving van een platenzaak is, is het er zo. Komen ja. er mensen inderdaad nog binnen? Want dat was natuurlijk altijd de charme van een platenzaak. Ja. Hè? Je liep naar binnen en uh, je ga je, je wat door die bakken en dan zei je tegen die man daar achter die, die toonbank... Zei je, nou, dan wil ik ook wel even wat horen. En dan dit ja. en dat. En dan was je een uurtje bezig. Bestaat dat nog? Ja. Hey, Vanmorgen was ik dus in die winkel en dan, dan, dan zie ik daar achter de toonbank bevlogen mensen staan... Die, ja. die, die er ook echt wat van weten. Ja, die verstand hebben van muziek. Dat zijn vaak studenten uh, die in deeltijd werken, maar die echt met de muziek bezig zijn. En, en uh, ook de, de, de, de klanten wat aanraden en zeggen van luister hier eens naar of luister daar eens naar. En, en dat is de toegevoegde waarde van, uh, van, uh, van de platenwinkel op dit moment. Mm. U, u moet zelf ook zo'n bevlogen man zijn. U heeft zelf platenwinkels gehad. Komt ja, u daar nou in die zaak en hoort u iets van zo iemand achter de balie waarvan u zegt... oh, wat leuk, ja. Dat ik, wist ik, ik niet. Nou, dat u het zegt. Um, ik heb dus vanmorgen weer twee cd's gekocht. Omdat ik daar in de winkel loop. En ik was nog niet in staat geweest om uh, het album van Adele te kopen. Mm. Uh, fantastisch album. Adele is mainstream, mm. mainstream toch? Ja. Uh, maar goed, ik ben ook wat ouder. Dus, <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> um, maar, maar daarnaast heb ik ook het nieuwe, uh, nieuwe album van, van Milo gekocht. De, ja, ja, ja. de Belgische uh, zanger ja. en ja, die vind je niet overal. Nee, en, en, en daar, ik kom in aanraking met muziek en dan toch denk ik van... ja, die moet ik hebben. Waar, waar denkt u eigenlijk dat de ondergrens zit? Want er is natuurlijk een forse... Uh... Je ja, scharen echte liefhebbers ja. van muziek. Die eigenlijk ongelooflijk blij is met die, juist die vertegenwoordigers, uh, of die, die, die, die, die platen die u vertegenwoordigt, ja. die independent labels, enzovoort. En die kleine niche markten. Ja. En die het heel erg zou vinden als die zou verdwijnen. Is daar uiteindelijk uh, brood aan te verdienen? Genoeg? Jawel, er blijft altijd een markt uh, over uh, voor fysiek product? Ja, dat begrijp ik. Maar dat in de grote steden, maar dus gewoon in Nederland. Ja, dat, dat blijft gewoon een markt. Um, men zal altijd uh, fysiek product willen hebben. Um, waar je dat ook. Op... En fysiek product betekent dat je gewoon die cassettes in je hand Ja, De kan CD's, ja, En ik begrijp ook dat het vinyl weer erg in opkomst is. Hè? Ik was dus weer verbaasd over vanmorgen. Er komen heel veel special products uit uh, t, t, um, op Record Store D. Uh, dat zijn ongeveer 120 producten die we in een hele beperkte oplaag maken. Ik las dus op, op de Facebookpagina dat er winkels zijn... waar vannacht om één uur mensen voor de, voor de deur lagen... om maar dat één of twee exemplaren die er dan zijn... voor die winkel te pakken te krijgen. Uh, uniek. Uh, toegevoegde waarde bieden we. Uh, en, en dat is ook wat de winkel in de toekomst zal moeten doen. Het in de bak zetten en maar afwachten of de consument komt. Dat gaat niet meer werken. Dan uh, kun je beter de winkel dicht doen. Je moet toegevoegde waarde bieden... Je winkel moet er goed uitzien. Je moet personeel hebben die er uh, verstand van heeft. Je moet in-stores doen. De platenmaatschappijen moeten er zelf uh, voldoende aan doen. Men moet speciaal product uitbrengen. Um, doen ze dat? Dat begint steeds meer te komen. Um, je ziet het nu met Record Store D. Um, je ziet het um, ook um, bij Adel bijvoorbeeld. Dat album wat ik nu vanmorgen gekocht ja. heb, stonden twee bonus tracks op. Ja, die, die staan alleen op, op dat album, op dat fysieke album. Ik neem aan dat een platenmaatschappij meer verdient... aan een fysiek product dan aan een download. Dat denk ik zeker. Dus die, ja. die, die zullen die platenwinkels nog wel graag willen houden. Ja, want het is toch hun, um, hun, hun kraamkamer van, van talent. Die, die bandjes, die 120 bandjes, daar zitten bekende bands... tussen als De Staat en uh, Betty Serveert en, en noem maar op... Um, maar er zijn ook heel veel onbekende bandjes... die door middel van dit circuit bekend moeten ja. worden... Uh, hun cd'tjes verkopen, onder de mensen brengen... en misschien volgend jaar uh, opeens uh, de grote klappen maken. Dus voor die artiesten is zo'n platenzaak ook onontbeerlijk eigenlijk? Ja, absoluut. Ja. Het is uh, belangrijk. Mo moeten jullie op een of andere manier ook... want u noemt dat steeds van, ja, je hebt fysiek product nodig... moeten jullie uiteindelijk niet op een of andere manier toch ook... Uh, ja, echt een belangrijke rol spelen in die downloadmarkt. Uh, ja. Dat is absoluut zo. Um, bij al die dingen die ik net noemde... Is, uh, is internet natuurlijk ook voor de winkelier een belangrijk medium. Als je kijkt naar uh, wat er op dit moment bijvoorbeeld met Spotify aan de hand is. Spotify, dat is een uh, site waar je eigenlijk zelfs gratis... onbeperkt eigenlijk ongeveer elke CD ter wereld uh, kan luisteren. Ja, het is een uh, streaming site... Um, waar je inderdaad kunt luisteren. Nou, wat je nu uh, in sommige platenwinkels ziet gebeuren... is dat men uh, Spotify gewoon op de toonbank zet. En als een consument um, een nummer even wil luisteren... van oké, okay, ik wil die cd bestellen... maar ik weet even niet hoe die, uh, hoe die klinkt... dan kun je hem laten horen op Spotify. Hm. Want er blijft natuurlijk voor sommige mensen... altijd verschil in kwaliteit tussen een stream... En een fysiek product. Dus puur geluidskwaliteit. Namelijk ja. de hi-fi die je uiteindelijk op je eigen installatie krijgt... Ja. krijg je niet via Spotify. Nee, die krijg je niet via... Is, is dat argument genoeg om het overeind te houden? Want tegelijkertijd, als u natuurlijk dat Spotify laat horen... en voor die mensen die het nog niet weten... die denken, ja, wat, dit, dit wordt helemaal mooi, zeg. Ik ga natuurlijk geen euro ja. neertellen voor iets wat ik hier nee. gaat. Is zelfs in die winkel nog ja. te zien krijg. Zo zou je kunnen denken. Ja. Maar dat is negatief denken. En je moet kijken van, oké, okay, waar liggen mijn kansen... Om, om die producten te gebruiken? En uh, ik denk dat het naïef is om, uh, om, om te denken... dat de consument niet op de hoogte is van iTunes en Spotify. Is ook zo. Dat is. Uh, dat, dat, uh, in deze... Wat kunt u er nog meer mee met, met die digitale markt? Nou ja, als je kijkt in Nederland. dan, uh, dan zijn er op dit moment zo'n 50, 60 legale sites in Nederland. waar je, waar je muziek kunt downloaden. Mm -hmm. Dus die, die legale markt ontwikkelt zich steeds meer. Dat betekent dat er aandacht komt voor, uh, voor muziek in zijn algemeenheid. En dat is ook weer belangrijk, gewoon voor de, voor de platenzaak. Ja. He, dat, dat, die, dat die aandacht voor de muziek. Uh, Levendig blijft. Heeft u het gevoel dat die platenmaatschappijen... waar u het natuurlijk ook voor een gedeelte van moet hebben... dat belang wel zien? Want uiteindelijk zit voor een platenmaatschappij... natuurlijk toch de handel en de verdiensten in de grote bulk. Ja, um, die aandacht zou wel wat meer kunnen. Um, de ontwikkeling die je nu ook in Nederland ziet... is dat steeds meer platenmaatschappijen um, regio's gaan samenvoegen... Ja, dat betekent dat er een hoofdkantoor uit Nederland verdwijnt. Het, het, er komt een soort uh, agentschap uh, van de platenmaatschappij. En alles gebeurt in Londen, Parijs ja. of, uh, of, uh, of in Berlijn. Er wordt hier nog amper een artiest begeleid, zelfs door de platenmaatschappijen? Nou, lokale ENR, uh, dus artiesten breken. Uh, ja, dat, dat, wordt steeds, uh, dat wordt steeds moeilijker. Ja. Dus... Uh, wat, wat gaat u vandaag allemaal doen? Want u bent lekker al vanochtend in Utrecht geweest. U hebt al twee ja. uh, CD's ik ben, uh, net aangeschaft. Wat gaat u dadelijk hier doen? hier in Hilversum bij het Oor geweest. Die ja. vanmiddag ook weer een fantastische uh, line-up heeft. Um, ik ga nu naar Amsterdam. Dan ga ik naar Concerto. en dan ga ik daarna. En naar, overal zijn optreders? Uh, 120 stuks in elke platenzaak uh, in Nederland. Dus uh, hebt u nog uh, niks te doen vanmiddag? <laughs> ga dan even kijken. Okay. En wilt u ook even tegen ze zeggen dat ze niet op mogen geven? Want we kunnen het echt niet missen hoor. Neem dat maar aan. U, heeft u het recht? Geeft, geeft u het <laughs> maar door. Hartelijk dank. Uh, u hoorde Martin de Wilde, de voorzitter dus... van de Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers. Meer informatie over de Record Store Day kunt u vinden op onze site... trossinbedrijf.nl. Dank u wel. En als u inderdaad niks te doen heeft, ga naar de platenzaak... want er is vast wel een leuke optreden. Hartelijk dank voor uw komst. Dank is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Ik wou al iets te snel. Er uh, kwam nog iets tussen. Bij ons is inmiddels aangeschoven Willem Overbos van MKB Service Desk. Zoals iedere week. Uh, jij neemt voor ons de belangrijkste en opvallendste nieuwtjes door... wat MKB betreft, Willem. Uh, ik denk dat we even moeten terugkijken op de week van de ondernemer. Ja, dat is natuurlijk wel mooi om daar even een korte terugblik op te doen. Ja. Uh, voor de luisteraars die dat hebben uh, gemist. De afgelopen week vanaf uh, dinsdag tot en met donderdag zijn er meer dan 10.000 ondernemers uh, te gast geweest op de Week van Ondernemer in Utrecht. Hm. Waar gedurende drie dagen zowel de bouw, de industrie, de detailhandel, retail, uh, maar ook zakelijke dienstverlening uh, en recreatie te gast waren. Dus ondernemers uit die doelgroepen. Hoeveel zijn er geweest? Nou, toch wel meer dan 10.000. Dat is enorm ja. druk bezocht. Ja. En wat voor ondernemers zijn dat dan ook echt uit die sectoren die je noemt? Die lopen er ook echt allemaal rond? Ja, dat zijn mensen die een zeilschool hebben, tot en met een kampeercamping. En hè, de detailhandelaar tot en met de vastgoed. En, en wat komen ze daar doen? Komen ze daar uh, hulp halen bij het ondernemen? Of willen ze netwerken? Nee, wat, wat is nee ze komen echt om te, om te netwerken, kennis op te doen... die daar wordt geboden in workshops en in, uh, in parallelsessies. En natuurlijk ook om, uh, om te netwerken. Dat is natuurlijk een ja. heel belangrijk item. En daar goed, stond MKB Nederland natuurlijk ook. MKB in Nederland stond er, MKB Zure stond er. Misschien is het goed om een paar highlights te pakken... van wat, wat, wat, wat kun je er ja. nou halen, heel ja. kort. Um, heel leuk, als je kijkt naar het onderzoek, wat er ook gedaan is op de, op de Week van de Ondernemer door MKB Nederland... dan zie je dat ondernemers steeds optimistischer worden. Ze uh, he, geloven steeds meer in, die, uh, he, in, in de groei van de economie. Ja, 20% geeft... Dat merk je ook overal, hè? Dat, Maar zo je, je dat nou? Ja, ja. ja. Nou, niet, alleen niet in de bouw- en huizenmarkt, maar verder voel ik aan, aan werkelijk ja. iedereen die zoiets heeft van... Ja, Klopt dat, Willem, ja, want dat ik wordt... hoor zo vaak van dat soort onderzoekjes. Hè? Dan in ene maand de ondernemers en dan hebben het ze plus 51 of zo, weet ik wel. Dan is het net in de plus. En dan de volgende keer, ai, ai, ai, zeg, nou is 49. Hebben ze toch weer minder... 40? Ik denk, waar gaat dit allemaal over? Nou, je hoort het natuurlijk heel afhankelijk van wie is de afzender van het onderzoek. Ja. En eh, inderdaad, omdat eh, deze week ook weer, dat, die heb ik zelf ook gehoord, CBS zijn weer... Ja, in 2010 kregen ondernemers eh, een stuk minder krediet. Eh, 60% ja, procent van ondernemers Precies. die ze hebben onderzocht, die krijgt het niet... Dat is natuurlijk ook waar, hè? dat is ook een realiteit. Maar als je kijkt, als je die ondernemers bij elkaar zet, dan natuurlijk, hè, het is niet allemaal goed. Maar ze verwachten wel, ze zien allemaal wel groei. Ze inspireren ze elkaar in de toekomst. Om kansen en ze hebben een dieptepunt gehad, volgens mij. Dat gevoel hebben ze allemaal. Ja, Tenminste, ja. dat zegt mijn radar okay. hoor. <laughs> Oké. Okay. Ja, en dat is een belangrijke radar, dat doe ja. ik, Pas ja. op. Um, <laughs> De, uh, nee, dus in dat onderzoek is gekeken naar dat, die perceptie van, uh, van groei en van positieve, hè, positieve sfeer. Nou ja, Natuurlijk, op zo'n week is het heel mooi om te zien hoe dat ook wordt opgezweept... door allemaal uh, sprekers die, die je tips geven, die je inspireren... die zeggen hoe je je personeel moet blijven motiveren om, om die extra omzet eruit te halen. Geef jij nou eens de zin van de ondernemer die jou bij is gebleven... waarvan jij dacht, verrek, nooit zo over nagedacht. Dat was toch wel Arco van Brakel, die zei dat uh, je alles 100% moet doen. Ja. Work hard, play hard, rest hard. En dat vond ik wel rest een hard. hele... Maar oh, dat heeft hij ja. hier ook een keer. Hij is hier ja, geweest en heeft hij dat ook gezegd. Ja, die vond ik wel erg... Uh, die vond ik mooi. Maar dat... dat is natuurlijk hartstikke lastig voor ondernemers. Want ja. work hard en play hard, als je 100% geeft in je werk... is het ook moeilijk om 100% te geven in je gezinsleven. Of en 100% is dat. Precies. Precies. Precies. Nee, dat kwam ook uit, uh, uit die, uh, die toetsing die MKB Nederland gedaan heeft. Dat, uh, ik geloof, 40%, uh, dus meer dan een derde, geeft aan dat uh, een van de dingen waar ze s'nachts wakker van liggen. is toch wel die werk-privé-balans. En het ja? is makkelijker gezegd dan Is dat dan de vrouw vergaan. die gaat zeuren, of wat is het? Nou, ik denk ook dat het heel erg bij die ondernemer. en dat kan natuurlijk een man en een vrouw zijn. Hè, ja, of die man die zeurt omdat het een vrouwelijke vrouwelijk ondernemer is? Ja, nee, ja, we slaan al bijna. Ja, ja, er zijn ook heel veel vrouwelijke ondernemers. Hè, laten we die, uh, die wel meenemen. Maar het, überhaupt de uitdaging om te zorgen dat je het goed doet. Dat je hè, voor degenen die een gezin hebben. dat je je gezin aandacht geeft. maar ook dat je jezelf aandacht geeft. Want het hoe is natuurlijk... doe je dat zelf? Want ik heb begrepen dat de nummer vier bij jou onderweg is. En ja, je werkt ook het het vrij druk. hard volgens mij. Ja, het het hoe is het doe druk. je dat dan? Ik probeer uh, te sporten en dat doe ik ook daadwerkelijk, ik, uh, ik ren. Uh, het golfseizoen begint weer. Dat is natuurlijk altijd een paar uur voor jezelf nemen. Mm -hmm. um, en ik probeer ook, zeg maar, als je thuis bent, ervoor te zorgen dat je echt thuis bent. Niet dat je met je kop nog bezig bent met je werk of je, he, je telefoon in je hand hebt of continu die laptop open hebt. Je moet heel duidelijk keuzes maken om te zorgen, oké, okay, dit, is, dit is even thuistijd. Dit is tijd met mijn gezin. En dat wordt alleen maar belangrijk. Hè? Quality blijft... time. Ja, hij is flauw, mijn maar hij is wel hemel. belangrijk. Je wil uiteindelijk je relatie toch goed houden, Peter. Dat lijkt mij verstandig, Willem. Luister, uh, het volgende Webwinkels, daar is gedonder donder over, hè? Ja. Um, er is een uitspraak geweest van de Hoge Raad deze week. Uh, en daar sprong meteen belangenbehartiger thuiswinkel.org bovenop. Uh, die opkomt voor midden meer dan 20.000 uh, webwinkels die Nederland inmiddels kent. En die webwinkel, dat was de uh, fietsenwinkel.nu... die uh, moet zijn deuren sluiten. Want die heeft een, uh, een, een, hij verkoopt via internet fietsen. Hè, de naam zegt het al. Uh, maar dat doet hij vanuit een, uh, een huis. En hij slaat die fietsen ook op in zijn schuur. Mm -hmm. En dat wordt door de gemeente, door het bestemmingsplan van de gemeente... en een bestemmingsplan daarin wordt bepaald... wat je wel en niet mag op een bepaalde plek in de gemeente. Mm -hmm. uh, hij heeft geen bestemming detailhandel. Dus moet hij zijn deuren sluiten. Hmm. En het dat wordt is natuurlijk gezien als voor... winkel. Het wordt gezien als winkel, als detailhandelsactiviteit. En dat is natuurlijk zorgwekkend. Ik vind in ieder geval die thuiswerk... Uh, Hoe zou uh, die man die er gewoon lekker uh, een, een schuurtje op het industrieterrein huren? Nou, dat mag ook niet. Want niet? Zit op het industrieterrein zit dan ook weer geen vergunning voor detailhandel. Hmm. Ja, dat, is dat is lastig dus. Dat is lastig. En, Dan moet je dus een pandje huren ergens weer in de winkelstraat. Of zo. Nou, dat is maar de vraag of dat moet. Er zijn natuurlijk ontzettend veel. En dat webwinkels. is duur. Het is duur. Wat even belangrijk is om te noemen, dat die, die uitspraak van die Raad van State die zegt niet dat het in alle gevallen niet mag. Maar het is wel uh, in die zin zorgwekkend dat je dus niet zeker bent als webwinkelier in welke categorie je nou eigenlijk nee, valt. Want je bent dus een webwinkel als je uitsluitend via het internet uh, de bestelling hebt. En dat ook gewoon weer via een andere partij. Verzend. Ja. Maar je mag die spullen dan fysiek niet uitstallen. bij jou hebben en niet uitstallen en niet aan die deur verkopen. ook verkopen. Dus als jij zegt kom op zaterdag bij mij fietsen halen en ik ben open van 9 tot 5. Ja, dan... Maar goed, dat is ook wel begrijpelijk natuurlijk, want de buurt zit er niet op te wachten dat er een permanente stroomtypes in en uit rijdt met fietsjes en dit en dat. Dus nou. ja, er is ook wel iets voor te zeggen. Ja, of, de of de plaatselijke winkelier vindt dat oneerlijke concurrentie. Nou, ja, bijvoorbeeld ook de rijwielhormen. Vandaar dus, dus dat, dat in ieder geval de Raad van State... Uh, he, daar in ieder geval een uitspraak over heeft gedaan. Ja. Wat wel belangrijk is, is dat die, uh, de, de uh, Thuiswikkel.org... gaat natuurlijk in gesprek met de Raad van State... om te kijken van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Die bestekingsplan... Ho hoeveel, hoeveel bedrijven zijn er nu bang dat ze daar ook onder gaan vallen... en daar problemen over krijgen? Nou, het zijn er, het zijn er in Nederland 20.000... en er komen er jaarlijks meer dan 2.500 bij. Dus het is een enorme groeimarkt. En wat heel... Uh, uh, interessant is. Om te kijken is van hoe gaan die gemeentes nou om met die bestemmingsplannen. Dat zijn vaak plannen die heel lang geleden zijn geschreven. Die natuurlijk helemaal niet bedoeld zijn voor uh, webwinkels. Je had gewoon detailhandel of niet. En nu zie je dat er een hele nieuwe branche ontstaat waar gewoon in die plannen geen enkele rekening mee gehouden is. Een branche die vaak start vanuit de zolderkamer. He. Je gaat beginnen met je babykeertjes verkopen. En in één keer verkocht je er zoveel dat je webwinkelier werd. En uh, dan is het wel belangrijk om te weten dat als jij groeit bij welke status dan hoort ik, ben je dan detailhandel of niet? Het wordt aan de gemeentes dus. Precies, wat dat ja, het wordt vervolgd. U hoorde Willem Overbos van MKB Service Des. Hartelijk dank. En na het nieuws van twee uur dan zijn wij weer bij u terug met twee gasten. met wie wij gaan spreken over het ondernemen in de ruimtevaart. Wat ons betreft graag tot zometeen. MUZIEK het zijn piepkleine koraaleilandjes gelegen in de Indische Oceaan. De chagros -eilanden. Onbekend, maar van ongekend belang in de wereldpolitiek.